Wij beginnen onze les, les, de les nummer 12, ja, goed, mooi getal. We gaan nu, vandaag gaan we flink in de tekst knijpen, erg veel doen aan de tekst, een klein beetje commentaar, ik want... De volgende, op de volgende pagina begint al, onderaan begint al commentaar, speciaal commentaar van visie van Ashlak, Een geweldig commentaar, verduidelijkt ons veel over getalen. Wat is 5, wat is 7, waarom is het, wat is 10, wat is 13. Zal ons uitleggen wat we, wat we hebben tegengekomen, ja. Zoveel getalen, zal ons allemaal, zou, allemaal uh, verduidelijken. Okay. En wij zijn bijna, bijna klaar met het eerste, de eerste paragraaf van de lelie, Shoshana, is bijna afgelopen. En dan weer een, weer een ander uh, onderwerp, weer van andere kant wordt het toegelicht. Zo so krijgen we steeds meer en meer dimensies. Alleen probeer het toch niet... Vergeestelijke. <laughs> Wij zijn bezig met het geestelijke. En dan zeg ik... je Probeer het probeer niet vergeestelijke. Betekent... Zo so is het. Het is een gek dat het zo is. Probeer het niet te zien alleen met je... Vergeestelijke betekent dat je ziet alleen met je hoofd... Met je geest. Want dan is het... Alleen maar één kant van medaille. Het is, de mens is niet zo geschapen. Dus... Je moet vragen ook stellen, die, jou, die niet komen uit jouw vergeestelijking, ja, uit jouw wens om met je geest te begrijpen. Maar alles, je moet het gewoon, met je lichaam, met alles moet je dat zo, moet je ervaren. Dat is, dat is dan, dan zal je zien dat het niet moeilijk is. Een vergeestelijking, dat brengt geen, geen, geen redding. Het is ergens daar. Maar het moet zo zijn dat jij, wanneer je dat leest straks en hoort, dat jij, dat jij hier bent. Dat jij voelt het in jezelf allemaal gevoeld van, van licht van de schepper. Oké? Okay? Ook thuis probeer, probeer het zo te doen, leer dat jezelf aan dat jij bepaalde bewegingen maakt van binnen, dat jij, als het ware jezelf, maar dan moeten we weten hoe, stap voor stap, dat jij jouw eigen ruimte beperkt omwille van het hogere. En dan zal je het hogere ervaren in jezelf. En dat is absoluut niets met vergeesteling te maken. Zover absolute... Het geestelijke heeft niets met vergeestelijking te maken. Het is niet in, uh, ergens daar. Als het ergens daar is, dan is het nog niets. Dan is het, uh, dan is het uh, daar is alleen maar één op. Wat heb je eraan? Alleen wanneer je het aantrekt naar jezelf, dat is het geestelijke. Wanneer het jij binnen jezelf ervaart, dat is het geestelijke. Dus probeer dat ook niet te doen. vragen. Nog eventjes, wij zitten nu aan het begin van de Genesis. Nog eventjes, dan zitten wij, komen wij bij Kain, ja bij Adam eerst, bij de zonde van Adam. Dan zullen we stap voor stap leren wat het allemaal is. We zullen versteld zijn van wat het allemaal is. De mensheid kent dat absoluut niet. En dan komen wij bij Kain. Dan zullen we ook de leren wat alles wat bestaat in de alle hele theologie in 2000 jaar, met Augustinus, met alle Stinus, met alle heiligen die er waren, is, maar, is alleen maar vergeestelijking, maar niet het geestelijke. dat. Probeer niet hou houden, jezelf aan die, aan die, zeg het, aan die stellingen, die dus geweest waren. En allemaal waren goede mensen, aardige goede mensen, die alles geprobeerd dat, te, te krijgen, maar dat was nog niet de tijd om dat te ontvangen dus een kleinste nieuw kan meer ontvangen dan de grote Augustinus zij moesten zichzelf ontzeggen ze moesten vluchten naar harmonieke orden, etc en, en, en, en een afschuwelijk leven hebben, Ik bedoel met veel uh, ellende, en met veel ontzeggingen, met veel kasteiding, zelfkasteiding wij hebben dat niet nodig dat wil niet zeggen dat wij uh, alles kunnen doen. Uh, uh, natuurlijk, een zekere beperking moet komen, maar de beperking is bewuste beperking. Niet alleen je lichaam moet je kastelen. dat is allemaal niet nodig. Okay? Maar niet vergeestelijking. Wij hebben niets te maken met vergeestelijking. Het moet je leven geven. En vergeestelijking, vergeestelijking geeft geen leven. Geleef, geeft alleen hoop op iets wat buiten mij zit. En hoop, de hoop zit alleen in mij. Alleen in de mens zelf zit de hoop en de verlossing. In elke mens zit de verlossing in hem en niet in God en wie dan ook. En the uh, in de profeet of wie dan ook. dat. Maak jezelf niet, laat zelf niet in een gereil uh, achter Achter al die opinie die allemaal uh, van van middeleeuwse opinie zijn. Alles wat het, is allemaal niet meer geldig voor onze zielen, in onze tijd. Gewoon, probeer het luisteren en naar hier naartoe probeer proberen dat jij van binnen net zo of je gebed uitspreekt, dat wat het hier staat, dat het naar jou kan uh, weer terugkatsen, als het ware, naar jou. Jij, jij heft het op, van binnen, jij, jij wil graag uh, daarvan licht ontvangen, en daar komt het licht, absoluut, als een mens zichzelf in overeenstemming stelt, stelt met het wat hij leert, dan ongetwijfeld, met alle zekerheid dat het licht komt. Alleen, je moet het niet proberen met je eigen verstand dat te, te bemachtigen, maar jezelf uh, Ontvankelijk maken. En net zoals het. Ja, wat is allemaal dit? Luister dat. En oppakken dat. Zelfs als je dat nog waar je nog niet machtig bent. Dat doet er niet toe. Want ik, ik, ik haal het ook van boven naar beneden. Het is ook niet van mij, absoluut niet van mij. Okay. En dan zal iedereen zelf van ons halen. Okay. Dus dat is absoluut zo. We gaan gewoon verder. Um, weer dimensie, weer nog iets anders ik zal even herhalen dan een klein beetje verhalen van dat uh, van de alinea van de vorige keer en dan gaan we gewoon verder pa pagina Dalit pagina 4 en de tweede alinea in de rechter kolom we hebben dat vorige keer even gehad, gehad maar dat wel Valt samen met wat wij nu gaan doen. Dan wil ik een beetje dat herhalen. Maar dan doe ik dan direct lees ik een stukje direct en direct vertaal ik. Ja? Goed. Nou, hier ziet het dus de tweede alinea. We begint het met waarom? Waarom er. Waarom vier, vier, ja pagina vier, dus dalet ja dalet, en dan rechterkolom, rechterkolom, tweede linie dus daar is één woord staat en daarna, ja iedereen ziet het, en dan en dan gaan drie woorden staan in het, in vette, vette letters aangegeven, ja, okay. en, ja, tweede tweede linie. Waarom no? er? Waarom er? Voorbij. Huh? Ja, maar ik zal, eventjes, ja. Ja, ik zal het eventjes nog herhalen. Klein beetje dat. Ja, klein beetje herhalen en dan gaan we verder. Onthoud dat het is niet moeilijk. Iedereen is bang voor zoger. Iedereen is in de wereld bang. Oh, mijn broeder is nog in de eerste instantie. Iedereen is bang voor zoger. Iedereen zegt nou, dat is iets, iets, iets. Uh, natuurlijk is het zo. So. Maar aan de andere kant, als je jezelf eenvoudig opstelt dan gaat dit tot jou spreken als ik probeer ook met mijn hoofd nou, die gelijk sluit voor jezelf voor gewoon eenvoudig, weet dat dit eenvoudig is alleen alleen maak jezelf eenvoudig, maak jezelf tot eenvoudig mens dan zal je het ervaren anders niet, met, met, met hersenen niemand snapt dit Vandaag heeft, heeft mij gebeld uh, twee woorden nog, uh, weet het. Karin heeft mij gebeld, onze Karin, ja? Nou daarop. En zij heeft me gebeld, Zij is ziek. Ze had uh, verkouden, ik hoorde oh. wel. En ze zei tegen mij dat het vandaag uh, is een artikel in, op twee pagina's. In, ja, ik in, in het, bij me. ja, in trouw. Ah, misschien een pauze zien. Ja. Hij heeft, heeft dus een artikel geschreven over een Zij ze, zegt zei tegen mij, ik hoop ook een.. Ook een uh, een zinnetje over, over, over jou, uh, <laughs> Een zinnetje, dat is leuk, weet je? Het <laughs> moet eenvoudig zijn. Oké, okay. okay. we gaan verder. Proberen we dat gewoon. Nogmaals, de houding van binnen is cruciaal voor ons. Niet met je hersenen, niet met je dat. Gewoon luister en dat komt. Womer. En hij zegt, hij zegt dat de, de beker van, van zegening, Hamore, leert al Hamshachat Hey Hassadim, over het aantrekken van vijf Hassadim. Toch. Hij geworod shela. binnen de vijf geworod, geworod die, die van din uh, binnen haar vijf geworod van, van Nukwa. Ja? Ja? de hele bedoeling natuurlijk is dat het licht komt in die Nukwa, in die malchut, van boven, van zeer aanpil en van binnen want dan kan ze dan ook weer doorgeven aan de hele schepping aan de rest van de scheving. Dus mensen, alles wat Brijaït, Serah, Sia, en de mensen. Uh, Kanaal, zoals gezegd, zoals gezegd boven, boven vermeld. It's tarich le Mehave al-Hamesh atzban. Dus dat de beker dient te zijn, is een andere, andere beeldspraak als het ware, dient te zijn uh, op vijf vingers. Dus de baker moet staan op vijf vingers. Waarbij de vijf vingers stel je voor natuurlijk die orhoser. Vijf betekent dus vijf elementen van alles bestaat uit vijf. Dus dat dit moet als het ware staat op de vijf vingers. En vijf vingers, dat is net als licht, orhoser, de licht van die Gvorot. Zij tilt haar geworod omhoog. En daar komt chassadin, bij, chassadin binnen. Ook wij doen precies hetzelfde. Als, als product van nukwe. Ook wij in ons gebed. Halen daar zware als het ware omhoog. Geworod. Alles wat wij. Bittere verbittering. Nou maar op. Halen wij dan van nam omhoog. Altijd moet je doen. Niet verbittering proberen zelf te, te, te verzoeten, hebben we geen kracht, absoluut niet, geen mens heeft kracht, maar je moet het omhoog halen, en daarin, en dat maakt dan dat het wordt net zoals vijf fingers of uh, of poorten, waarin vijf chassadim komen, binnenkomt, en het binnenkomen van die vijf chassadim, chassadim betekent dat de genade, die gaat ook dat genade ervaren, binnen jou gworot binnen jouw dien gestrengheid wat jij naar boven haalt, En dat gezamenlijk maakt die twee gezamenlijk gworot die omhoog van het vrouwelijke element van ons of van Noekwa omhoog gaan en daarin komen vijf chassadim dus vijf uh, lichten van genade. Dat maakt dat het, dat het, dat, het, dat heet bracha, dat heet zegening. En we zien dat de zegening is nog niet alles. Het is nog geen gadlut. Het is nog niet uh, het moment waarop de noekwa tot haar volmaaktheid komt, volmaktheid toestand komt. De zegening ja, is nog chassadim. Hij zal, zal, zal, zal, zal ons dat vertellen. Stap voor stap. De Hainu, dat wil zeggen, de volgende regel. Raak bemispar, esser, alleen in het getal. Want wij weten, hij heeft ons al een beetje verteld waarom. Later komt, straks over de volgende, volgende pagina, begint al de uitleg. Alleen in het getal 10. Want hij ons, heeft ons al verteld dat in het getal 10, getal 10, wordt gebezigd, uh, dus de krachten van 10, gebezigd bij het aantrekken van chassadim. Oké? Okay. Straks komt het waarom. Gewoon weten nu. Dat het zo is. Zo so is het en zo werkt het. Waarom komt later? Dat is zelfs niet nodig. Want het antwoord zal jou van binnen gegeven worden. Oké? Shehen, Hagatna, daar heb je ook een betekening een keertje getekend: dat Hagatna, dat is dan uh, van Gesed Gurati Feret net zo goed. Ja, dus Geset Gurati Feret van Zeiranpim, dat zijn net zo als Kettergogma Bina. En netzag is zeerampin. En voor. Uh, en. En. En. En. En. En. En. En. En. En. Dat is het. Okay? Ten aanzien van zeerampin. De zeerampin heeft ook vijf. Laat zeggen. Vijf in zichzelf. Zeerampin. Ja. Vijf van zeerampin. heten Geest uh, het uh, gwarati ver het goed. Dus die vijf die heeft zeerampin en dan heeft hij nog de zesde is nog jissod. Maar die vijf hasadim, kijk, okay, het is zo. So. Die vijf hasadim, hoe komen ze? Waar komen ze vandaan? Zeerampin heeft zes vierot, vijf daarvan zijn hasadim en dan onderaan nog jissod. Dus vijf hasadim van zeerampin, dat zijn geset, gwera, tiferet, netzer en hoor. En dan Geset Goratje dat is net zoals in het, zoals we zeggen, bina In Kettergog bina heet het Kettergog bina omdat daar hebben ze licht En Zierampin heeft geen licht Gogma. En daarom heet het bij hem, het is al Kettergog bina als het ware afgedaald zijn in het lichaam, en heet het Geset Goratje En um, net van Zierampin is. Zeerantpin van van het van, van, van, van, zeer, van zeer en hij en is is goed van Zeerantpin. Wat alles heeft vijf, oké? Okay? En Nukwa malgoed heeft ook vijf, maar daar heeten zij ook net zo, heeten zij ook net zo is het. Geest Gvura jevend net zo goed, maar allemaal van de kwaliteit van Gwura, Gvuro Dinim. Bij Zeerampien is het allemaal chassadim, orfat or genade. Maar bij maalgoed ook vijf, maar van het kwaliteit van dien. En daarom heeft Nukwa nodig om van Zeerampien, Zeerampien dus, mannelijke chassadim te ontvangen. Want de kwaliteit van Zeerampien is chassadim. En dan kan zij dan. Uh, in haar, kan ze dan, wat betekent, hoe kan ze dat ontvangen? Alles wordt ontvangen in het geestelijke, ook in het aardse door samenvloeiing. Door stotende, stotende, zeg dat, uh, hebben we gezegd samenvloeiing. Zie ja, copulatie, wat je wilt. Alleen alles op die manier alles wordt gedaan. Alles wordt gedaan. Elke bevatting is een vorm van copulatie. Elke verheffing is niets anders dat, dan dat jij, als het ware in het hogere hogere is dan een mannelijke. Jij moet dat wel, ben, ben, als we wel, als vrouwelijke, dan ontvang je dat. Anders kan je niets ontvangen worden. Op die manier alleen. We doen het ook, zelfs onbewust doen we dat ook op hier op aarde doen we dat Maar alleen alles is, is de manier om met een hogere, de hele correctie is om met een hogere in samenvloeiing te komen dus en met een hogere, uh, het hogere licht als het ware weerkaatsen, dat is als het ware aanzoek ja, dat is net als uh, een man en vrouw ja, dat, uh, dus eerst uh, aangeven dat jij wil graag met het hogere jezelf uh, zichzelf verenigen en algeveel hoe je dan verenigen als je kracht hebt, als je op een niveau staat, dan wel, dan ga je dat weerkaatsen, wat het hogere op jou afstraalt, dan ga je weerkaatsen, dan ziet die dan bijvoorbeeld het hogere wat manlijke ziet dan, dat het, ja er is een reactie daarop. Nou, dan heeft het, het zin, dan komt het tot tot tot uh, communicatie, tot wisselwerking. En als je ge, als daarvan, lachere die maakt zichzelf ontvankelijk. Maakt zichzelf net zoals Nukwa. Vijf woord omhoog. En Chassadim komen naar binnen. Dan krijg je, je bracha. Krijg je zegening. Anders bestaat geen manier om zegening, zegening, zeg, zeg, zeg, zegening te ontvangen. Als iemand zichzelf keihard opstelt, kan die, wat kan die bereiken? Wat kan die bereiken? Ja, ik, ik, ik. ik ja. En daarom ook wij, precies hetzelfde, maak jezelf ontvankelijk. Ontvankelijk betekent dat jij ten aanzien van een hogere, maak jezelf ontvankelijk. De hele correctie van ons, en van de hele schepping, is gebaseerd op dit principe. Om niet van boven hier naartoe aantrekken, hier beneden gaan uh, ziewoek maken, samenvloeding maken. Of uh, zeggen... Populatie beneden maken. Dat is wat Adam heeft gedaan. En alle anderen proberen dat te doen. En dan is dit geen licht. L -l -l -l -l. licht. Kan je geen licht ervaren. Maar inspanning leveren, gebed om naar boven opgetrokken worden, zichzelf, jouw zij eigen euh, tekorten, de zij eigen naar boven te trekken. En daar euh, veroorzaken dat ze rampen en malgoed. In komen dan daardoor, door jouw inspanning, komen ze in, in stotende samenvulling. En dat gaat allemaal naar Eindhoven en komt terug. En dan krijg je dan terug ook van hen uh, de zegening en ook uh, licht asadim En dan als je nog doorzet en nog krachtig. Uh, afhankelijk van de kracht van jouw gebed, dan kan ook in jouw ook daarna licht Chogma komen. En dat is het leven. Dat geeft leven. En volgens het principe: dat het alles wat het lage, wat een lagere, het allemaal principes voor ons cruciaal Alsof Dan kunnen we zien: uh, achter, achter de bomen kunnen we zien, achter de bomen kunnen we zien een bos. Als we geen principes leren, dan hebben we, nou, wat is dan een weer? Wat is dan voor een bos? Wat is dan voor een, voor een boom? Een cruciaal principe is, alles wat een lagere ver, veroorzaakt aan een hogere, ik bedoel, goede, goede krijgt ook uh, het lagere dan van het hogere. Dus als wij iets, met, bijvoorbeeld met gebed, veroorzaken in een hogere, Bijvoorbeeld naar Maalgoed. Een Maalgoed in, in, in, brengt het naar Zeerandpien. Het gaat allemaal naar één sof. Want alleen van één sof van een oneindigheid krijgen we het licht. En niet van iemand anders. Anderen alleen overbrengen dat. Overbrengers. Ja. En dan gaat het weer naar, naar Zeerandpien. Zeerandpien, Maalgoed. Uh, het gaat allemaal via Maalgoed allemaal naar ons toe. Wat wij hebben veroorzaakt. Al het goede wat jij veroorzaakt aan het hogere kreeg je ook zelf. Dus het goede komt van boven, maar komt nooit van boven als jij het niet oproept. Dus het is totaal andere keek uh, uh, dan alles wat in de mensheid, in de loop van de hele geschiedenis uh, begrepen werd. En aan ons is het gegeven, het is dus niet dat wij iets begrepen is nieuw gegeven. Dus en de mens zelf veroorzaakt het goede aan zichzelf. Als je goed doet, als je goed oproept bij het hogere door jouw gebed en door je houding, door jouw instellingen, krijg je ook het goede van boven. Anders komt er niets van terecht. Alleen maar leed en leed en leed en door leed natuurlijk leed kan je ook indirect krijg je ook iets Iets goeds, want dan zeg je nou: ik heb zoveel geleden vanwege dit en dat. Nee, goed, doe dat niet meer. Maar dat is dan negatieve, door negatie, dan krijg je dat ook. Ook dat, de hele geschiedenis is niets anders dan dat. Ja, dus, dus hij zegt: de vierde regel, raak, bij mispar is er alleen in het getal van tien, en we hebben gezegd: tien is als vijf. Alleen uitgeschreven met zeerampien. Schehen, Hagatna, dat is dan Heset, Gvorati, Ver, Gvorati, Ver, Netzer, God. Zo so heet het in het lichaam van Tingsferot, dus van zeerampien, vanaf Heset tot en met Netzer, tot en met God, sorry, heet het zo. So. Alleen het hoofd, bijvoorbeeld, ketter, chokma, bina, die hebben andere namen, kwalitatief. hebben daar ketter, chokma, bina, zeerandien goed. maar als het in het lichaam is in het in het in het middenstuk van Tien van, van dan het, dan heet het geset Borati, die ferret net zo goed ook al die vijf en ook in de mal goed, ook vijf maar dan in de mal goed, dat zijn dien ook in onze wereld regeert dien regeert gestrengheid absoluut in onze, in onze wereld, het is niet, niet verkeerd maar de mens moet hier ook in onze wereld ook uh, moeite doen uh, van, om uh, niet de dien kiezen, voor dien kiezen maar voor oh, dat dien als het ware omhoog te trekken waarin in die dien komt dan de dien wordt dan omhoog getrokken niet dien naar, naar beneden trekken, dat is wat uh, Adam gedaan had en elke, in elke, elke zeg je dat? Uh, Termina, terminator elke terminator doet het op die manier maar het is, uh, het is een vernietigende kracht maar je moet het wel omhoog trekken en daarin komt dan de chassadin van boven genade, maar genade op zichzelf is niets. maar genade komt binnen in, in ons, we kunnen niet leven van genade hier in onze wereld absoluut niet het is een wishful thinking. En daarom is het nooit gelukt. Iemand een genade, ja goed. Door genade kan je dan misschien wel, kunnen ze, jou dan, kunnen ze iemand met een kruizigen. Maar, maar het leven verkreeg een mens niet. Alleen door genade. Dien moet het zijn in onze wereld. Zo is het geschapen. Jean de gestrengheid. En dat die gestrengheid trek je omhoog omdat we kunnen niet ook weer in de gestrengheid leven. Het is niet zo geschapen. En dan zal van boven door ons verlangen naar het hogere. Zo is het geschapen, dat is het mechanisme. Dan zal van boven komen chassadim, genade. En dat komt dan binnen ons, binnen onze dien. Dus als ik net zo, we maken net zoals een, een, zeg ik, een huls door onze dien. Of maken net zoals een uh, poorten. Of net zoals bijvoorbeeld koning, soms zie je dat, ja? of bij ons bijvoorbeeld, koningin, dan zie je soms uh, en, uh, weet het, haar koets. Ja? Die, die dan reed. en dan van beide kanten dan staan die bewakers. Ja? Van de Henebank bewakers. Dat is net zo een beetje voor, voor te stellen hoe dat ook met ons is. Dat wij ook net zoals bewakers, dat is onze dien. Onze gestrengheid die wij richten omhoog, en daarbinnen komt dan het licht, chassadim, van genade qua krachten. En natuurlijk, wij verwachten allerlei, allerlei mensen, allerlei, allerlei beelden, allerlei uh, vergeestelijking, niets anders, alleen krachten die in jou zitten, En jij kan de, uh, dagelijks, kan je dat aantrekken, chassadim, en steeds. ...dieper en, en, en verschillende soorten, etcetera et cetera, Elke dag kan je Mashiach, uh, Messias... Uh, ...deruit laten trekken van jezelf. Er komt geen Messias als je zelf niet Messias... ...uit jezelf gaat, eruit trekken. Messias betekent eruit trekken. Messias zit in elke mens. Ja, elke mens moet Messias zijn voor zichzelf. Messias voor zichzelf zijn jij moet trekken van beneden jouw schware taai bladeren laten zeggen steeds tijen maken en dan omhoog trekken als woord en daarin komt licht van chassadim van genade niet een mens en niet profeet heeft jouw genade maar jij elke, iedere van jullie van ons moet zelf inspanning leveren en die genade naar jezelf toe trekken en niet in de naam van die, in de naam van die. In de naam van jou. Van jouw relatie met het hogere. Weet je? Met de volgende traptreden, niets anders. Alleen in jouw innerlijk zit alles. Alles zit in jouw innerlijk. En niet moet je denken dat iemand anders zal je helpen. Dat is een kinderlijke houding. Dat allemaal de, de duizenden jaren eh, werd toegedaan aan een mens. Aan een mens of van mensen gewoon een, een, een getemde dier te maken. Er is een mens gelukkiger van geworden. Natuurlijk gaat het allemaal naar, naar de ontknoping. En daarom aan ons wordt het nu uh, onthuld. En niet omdat, uh, omdat we slim zijn. Nee, is omgekeerd. We laten alles slim zijn. Je moet alles slim Alleen al alle jouw intellectueel zijn. Ja? Al jouw verstandelijke overwegingen moet je prijsgeven. En dan gebeurt er een wonder. Begrijpt u dat? Natuurlijk is het, hoe kan ik het geven van mezelf Nou, dat is dat, dat koppige dat van ons en de wens om te begrijpen met onze hoofd, nou, dat staat ons allemaal in de weg Opgeven, al is het, al die, niemand, voor, niemand het is allemaal van jou, zo dus wat jij hebt allemaal geleerd, allemaal dat, ik heb ook aan de universitaire opleidingen gedaan. En TH gedaan. En dat. En dokter. En alles Alles heb ik ook gedaan. Professor. Alles, alles heb ik afgeschoren van mezelf. Natuurlijk, alles blijft zitten. <laughs> ik kan het niet weggooien. Maar alles is, heb ik net, net in datzelfde zelf ik. Heb ik allemaal in de gracht gegooid. Van binnen. Het is allemaal 0,0 voor mij. Want elke, elke wijze van onze wereld. is uiteindelijk een, een in vergelijking met het. Met het goddelijke licht is, is alles. Nee, niets. Absoluut niets. En er wordt niets van ons gevraagd. Alleen verlangen. Verlangen en overtuiging en steeds meer het, vertrouwen. En vertrouwen groeit naarmate we je leren. En vertrouwen, wat is vertrouwen? Vertrouwen, dat is die Orga Geloof en vertrouwen is Orga wat heb je bedoeld? Vertrouwen betekent dat. Hoe werkt het? Kijk, we spreken, we gebruiken woorden. Wat is vertrouwen? Als wij door het lichaam heen zouden kunnen zien hoe dat in elkaar zit, dan zou wij zien dat wanneer een mens in gebed is. Als wij, als wij bijvoorbeeld een soort nog fijnere vorm van röntgenstralen zouden hebben. Niet röntgen, maar nog fijnere geestelijke röntgen geestelijke apparaat zouden we hebben dan zou we zien iemand die in gebed staat dan zie je de mens zie je natuurlijk dat vlees niet meer maar dan zie je dat dat van zijn innerlijk komt omhoog net zoals wolken komt omhoog en rond en bleven zo bleven zo staan wolken van licht wat dikkerde licht en dat komt omhoog en zo so is het, als, als iemand gebed uit spreekt, als iemand van binnen omhoog doet, en daarin komt een, een fijnere, lichtere licht naar binnen, dat is dan het licht van genade, oké okay? zo so ligt het in elkaar wordt het dan als licht of als luchtig, als eind ervaren, het licht, of wordt het dan ook als zwaar nee, als natuurlijk, nee zwaar is dat van jou dat is zwaar, omdat van jou til je omhoog uh, met grote aviut, met grote uh, wensdikte van beneden niet gecorrigeerd, dat is net als ruwe olie en van boven komt dan uh, als het ware iets wat, wat lichtig is natuurlijk, krachtig en lichtig is ja? en dat komt in jou en het is net een opluchting het gaat jou vers, ver, ver, ver, verzachten jouw dien jouw gestrengheid waarmee je omhoog doet en zo steeds, steeds, dag in, de dag, volgende dag, weer een andere correctie, andere correctie. Totdat, die, totdat het zo gezuiverd wordt bij jou. Dat het, ja, dat het wat je omhoog tilt, dat het al uh, zo'n mate van luchtigheid heeft in zichzelf. Niet dat jij wordt al een engeltje. Maar dat is al dus door, het, het heeft dat zware lucht niet meer in zichzelf als het ware. Het wordt steeds doorgelegd door, door Gesedim. En dan daarna komt nog een stukje Gogmag erin. En het wordt steeds uh, doorzichtiger, fijner. En okay. dat is wat we noemen dat het net zoals geur, aangename geur voor de schepper. Dat, dus dat is dat is de offer, net zoals de offerande was in het in het tempel wanneer uh, dieren of elementen van een dier werden gelegd naar een altaar, zo is het ook jouw gebed omhoog ja, hij heeft niet nodig meer, ik bedoel het wezen, wij hebben dat niet meer nodig meer. niet hij de schepper uh, en wij zijn in de schakeltjes wij hebben het niet meer nodig alleen jouw gebed is al als het eerlijk is, als het uh, oprecht is dan is het voldoende, dat is net dan of jij op het altaar legt jouw ego, ego. Jouw eigen liefde, dat is wat je moet leggen op het altaar. Altaar is dan die maalgoed. Dan moet je dat leggen, dat bij daarbij. Moet je het omhoog doen. En dan komt er dan genezing, uh, etc. Dat is alles in onze handen. We gaan verder. Um, uh, Velojet hier, zie je dat ook nog um, met vette letters. Velo en dan jet hier. Um, en niet meer, dus niet meer dan vijf, vijf van die vingers waarop staat dan de beker van Zegening. Het is gewoon een beeldspraak, maar dat. We zullen zien wat het is. De haïnu, dat wil zeggen. La puk puk, memispar jutgimel, dat is in tegenstelling tot het getal dertien. Oké? Dus, nog een keer. Dat hoeven we niet te begrijpen. Alleen tien, tien betekent, getal met getal tien betekent dat. Dat. Gworot, vijf gworot, dus tien omhoog je doet, met je zware krachten zeggen, of jij, of goed precies hetzelfde, dat dus noem ik en van boven komen ook vijf of noemen we, vijf chassadim van licht, en dat is dan tien want vijf is tien, als in heeft vijf, dat is dan getal tien, dus als wij horen getal tien, dan weten wij dat het gaat of, om het aantrekken van het licht chassadim, van genade maar dat is nog voorbereiding... op het ontvangen... van de ware ontvangen... het ware ontvangen van... Euh, lichthochma. Want alleen... chassadim is voor ons... voor Malgoed en voor ons... niet, niet genoeg. Grijpt u wat? Onthoud het. Anders ja. we denken allemaal genade of dat. Daarom heb ik altijd uh, gezegd... Dat, uh, genade is leuk... Maar het is niet de ware realiteit. Dat is de, alleen maar de voorbereiding op het ontvangen, volwassen ontvangen. En dan is volwassen ontvangen betekent chassadim. En daarin ligt kochma. Dan vraagt u mij dan, hoe kan dan chassadim? We hebben gezegd dat de maalgoed of nukwa, die tilt omhoog eerst vijf gvorot, ja, dinim. De kleur is zo. Eerst van lagere, van, van ons bijvoorbeeld. Of van, van malgoed precies. Noekwa. Daar komt een reactie, we hebben gezien. Eerst vijf taaie bladeren. Ja? Oh, en dan komt er kracht al van die om Om, gwarot, om het licht, aankomende licht, te weerkatsen. Betekent dat ze gaat vijf gwarrot omhoog doen. Hardinium, haar gestrengheid omhoog als gebed, als het ware. En daarin kom dan, komen dan vijf chassadim. Oké? Okay? Dan betekent dat dat zij ontfangen nu vijf chassadim uh, zegeningen. Dat kwalitatief uh, is het zo, so, dat net of zij opgestegen is naar de hier Wat Bekent je dat? Want als een lagere komt op een hoogte... van een hogere... dan word je als hogere. Dat is ook de wet. Dus moeten we ook wetten leren. Als een lagere... komt door zijn eigen in, in, inspanning... door eigen werk... naar een hogere, dan word je net zoals hogere. En als een hogere... komt naar een lagere... dan past hij zich dan aan aan een lagere. Soms gebeurt het wel... dat de hogere komt naar een lagere... als het ware. Maar natuurlijk niet zelf natuurlijk het komt wel alleen een een uiter een andere uh, zeg het een buitenkant van een hogere naar lagere om lagere te helpen dus nog eventjes we gaan het allemaal leren geweldig is iets, iets, ik kan niet uit, zelfs uit de uit de komen net binnen nog misschien een paar lessen uh, maar ook uh, volgende les al gaan we dan uh, commentaar van uh, Jehuda van dat uh, van die vijf, van tien, van vijf, van delen, delen, dertien over dat systeem hoe dat, die, hoe dat in, de, in de schepping werkt dat. ik had gedacht, nee de wereld is niet is, is gemaakt, maar er moet ergens zijn het antwoord ergens moet het liggen dat kon ik nergens vinden ik heb alles, alles voorover gehad kon ik niet vinden niet in Talmud, niet in... Uh, geen, alle leren, alle religieën, alle wijsheden, Niet Chinezen, niet Indische, niet alle... Prachtig, mooi, schitterend. Too goed. Too, too goed om waarheid te zijn. Allemaal, je moet het zo koppig zijn, je moet het willen leven van binnen. Je moet het alleen... Door het ware leven moet je willen verlangen meer dan alles wat er is meer dan geld of wat is geld meer dan jacht, meer dan eer en dan zal het aan jou geopenbaard. worden dus doe je werk heb je werk, wil niet dat moet je moet dan moet je jezelf uh, verstoken van anderen, van men alles doe wat je doet maar in, zolang je nog Wanneer je nog een moment hebt, daar vrije tijd, daar moet je weten wat je daarmee doet. En in zo geruimd het geval. Dat is net zoals als iemand zo, zo leeft in, uh, en, en, en heeft weinig tijd en heeft niets te eten, duidelijk staat. en dauwelijks dat. En op een dag krijg je dan dat een schat ergens met ja, een schatkamer vol met, met alles wat je daarin hebt. Het is nog niet wat ik heb gevonden. En daarom is het mij gegeven om, ik wilde absoluut aan niemand dat geven, want ik wil graag zo willen dag en nacht zitten dat uh, nergens anders niets anders te doen. Maar het is mij gegeven. Jij moet het doen. Ik het is gegeven aan jou om jij dat jij dat geeft aan anderen ik was absoluut dood, compleet dood, heel van binnen. Ik had geen zin, absoluut niet. Ik had geen niet alleen zin, ik had geen kracht meer om absolute teleurstelling van alles wat ik heb gelezen, wat heb ik gezien in de wereld, wat allemaal wat bestaat, van alle wijsheden samen. is dus ten aanzien van zorg is het 0,0, zeggen we in het Russisch dus zelfs achter de koma's zit 0, 0, 0, 0, 0, 0, en ik weet niet wanneer dan komt nog een 1 wat ik want het is allemaal mooi en aardig het is allemaal 1 deel van kant, van medaille, dat, dat dat is ook, dat is iets leuks dat is iets leuks er zit geen volmaaktheid want het niet, komt niet direct van de schepper alleen maar verhullen. laten we zeggen, gaan we verder dus, 10 sferot als het 10 sprake is van 10, dan is dat aantrekken van chassadin. Oké? Okay? Nou, dat is wat de Nukwa doet. Eerst gaat ze omhoog trekken haar geworot. Ook wij doen precies hetzelfde. We leren van haar. Zij trekt omhoog die geworot, vijf geworot. En daarin komt... Um, Chassadim, vijf Chassadim, dat heet ontvangen van zegening. Dat heet van, ontvangen van zegening. Van een zegening dan zit de genade. Ontvangen. Maar dat is nog niet genoeg. Het is een voorbereiding op het ontvangst van Chassadim, waarin nog lichthochma zit. Want dat geeft ons, uh, laat ons ogen open want genade laat ons niet open, hoog, open. Het is een beetje, uh, beetje verbloemd, een beetje zo, met, met de ogen half sluimerend. Uh, ja, goederen. Uh, maar niet, geeft niet het licht van wijsheid. Waarvan we kunnen leven. Wat ons uh, leven brengt. En dat is dan dertien, betekent als volgt, dat nu heeft de noekwa ontvangen, ja, die vijf, vijf naar binnen heeft ze ontvangen vijf chassadim betekent dat ontvangen, om ze ook te ontvangen, moest ze ook samenvloeien met het hogere, met de ramping, ja, hij is ook een traptrede hoger dan zij, ja, nu zij ontving dat, omdat zij zich aanpaste, paste aan bij de zeerampin en hij heeft alleen maar genade nodig en zij kwam ook op het niveau van genade van zeeramping begrijpt u nu? door haar ontvangen zij ontving dan chassadim in haar kworot, in haar gestrengheid ja? ontving zij en daarmee als een lagere ontvang van hogere, dat stukje wat ontvangen wordt van lagere van hogere dat maakt hen gemeenschappelijk gebied waarmee zij overeenkomen eigenschappen, dat stukje wat zij dan ja, samenvloeien met elkaar. Dat betekent dus dat ook de maalgoed in die mate van samenvloeiing ook is qua eigenschappen omhoog geklommen. Ja? Het klimmen naar boven geestelijk betekent nooit onthouden dat ook, al die principes onthouden. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus als je, als bijvoorbeeld maar goed omhoog ter getrokken wordt, dan blijft ze natuurlijk op haar plaats bestaan. En het is niet zo dat jij eh, van één in het geestelijke is, het niet zo dat jij gaat omhoog en dan eh, beneden ben je niet meer. Nee. Al die eigen, daarom is het ook gezegd dat als je geweest was, dat al die krachten behou je wat er geweest waren, maar je kreeg nog extra dimensie. Begrijpt u? Dus Nukwa die kreeg nu zegeningen. Ja, ze krijgen nu de chassadim in haar, en dat betekent ook dat zij ook omhoog is gekomen naar Zeerampin. Dus een traptrede omhoog. En de traptrede van theerampin uh, geken, gekenmerkt wordt door chassadim. we hebben gezegd, mannelijke Chassadim, mannelijke Zeerampin, uh, uh, heeft geen googman nodig. Hij heeft alleen maar chassadim nodig. En zij is nu op zijn niveau. Begrepen, op zijn niveau geklommen. Dan zit ze dan nu met chassadim. Goed. Uh, mijn partner heeft. Die gochma niet nodig. Maar ik wel. Ja of niet. Je kan zitten op een ander niveau. Op, de, op het niveau van iemand anders. Ja, van zijn eigen eigenschappen. En. Datgene wat jullie. Uh, met elkaar. Bij elkaar brengt is een bepaalde gemeenschappelijke trekken die jullie hebben. Maar heb, jij komt bijvoorbeeld van onderen, dan heb je nog een andere, andere uh, iets nodig, dan bijvoorbeeld alleen uh, Alleen-Gesedim. was een zeer grote keizer. Hij was geen keizer, was een zeer groot Romein, maar hij was een zeer groot, hoe uh, zeg dat, regent weet ik niet. Hij was ook aangesteld een tijdje bij in, the, in the Judea, in Judea, het land van Israël. En hij he was eerst, staat ook in de Talmud, maar dan moet je al eens, ze leren dat, dan snappen ze geen woord. maar ze zijn zo intelligent, zo intelligent. Dat hij was eerst, was hij gewoon een schaar, en en en Farkens, houder, houder van Farkens in Israël, kan je voorstellen? Ja, was, ja, houder, was, maar was goed, maar was, was in de tijd van de Romeinse uh, Romeins, uh, weet het, Romeins overheersing. Maar hij was dus niet Jood, en hij was Romein, want hij was niet Jood was, en Darna, Romein, sorry, Darna is een Romein geworden. Hij was slimmerig, hij was een goede slimme man maar niet Joods man. En dan uh, kwam hij dus in de. Uh, Romein geworden. En dan, uh, omdat hij kenner was van het land Israël. hadden ze hem daar ook uh, geplaatst. Als, uh, zeg dat, als toezicht. Als bestuurder, precies. Maar eerst was hij gewoon een, uh, een zwijn. Varkenshoeder. Hoeder. Varkenshoeder, precies. En toen hij varkenshoeder was. toen natuurlijk de Joodse. Uh, Joodse mensen daar, Jood, Joodse mensen in de omgeving. Die kijken natuurlijk vernederend naar hem. Hoe zeg je Van naar Beneden keken zo'n van boven naar beneden, zeg je dat? Kijk ja. Nee, naar hem toe, weet je. En uh, hij Wat ben je nou, weet je, ben nou, je zo. En Talmoed spreekt daarover. Tal niets je niet, uh, niet verbloemd wordt... En hij heeft het onthouden. Hij heeft het hij begreep het, en toen hij dan bestuurder werd, toen, uh, toen heeft hij dan een teruggegeven, uh, uh, terug uh, en terug, <laughs> terug hen even lekker, uh, hen ook van, lang, van langs gegeven had, en uh, moet ook spreekt ook zo, en natuurlijk is het niet zoals hij begrepen, dat allemaal men, menselijk en dat soort dingen, het wordt begrepen ook, als iemand van laag, en ook over hem, over hem werd gezegd, over die bestuurder, dat hij kwam eerst dus, dat hij dan is bestuurder geworden, een zeer groot Romein geworden, en toch had hij altijd gevoeld, dat hij van binnen, binnen zichzelf, dat hij varkenshoeder bleef. Hij had een enorme macht en alles, en toch bleef hij een varkenshoeder. Kijk, wat wil dat wel zeggen? Dat een mens natuurlijk, jouw positie, als iemand van laag omhoog komt, dan bleven natuurlijk erissimo natuurlijk sporen van de lagere. dus ook mal goed als hij omhoog klem, klimt klom naar zijn rampin dan natuurlijk en natuurlijk als toen als hij toen hij al fa, toen hij al be, bestuurder werd en enorme macht een enorme weet je koninglijke tafel had zo had hij toch wel zin om lekker spekje ja lekker spekje of weet je gewoon eten van gewone uh, van een varkensboer. Weet je, waarom niet? Zo so is het so is precies hetzelfde. is is hier met Malgoed. Zij klimt naar Zeerampien, waar allemaal alleen maar chassadim, liefde en alles is. Ja, yeah? en ze zeggen: geef me dan ook een stukje zwart brood. Weet je, weet je echt of een stukje spek of zoiets en niet alleen daar allemaal fijne dingetjes Zo so is het ook nodig voor lagere is nodig om een beetje van die gogma en dan voelde je zich lekker erbij. Verloren je afkomst niet. Ja, ja net, net als ja, net als we nemen bijvoorbeeld die met het show, met het van het van show was een Engelse Toneelschrijver. Van, weet je het? Van. Fire. Fi lady. My, my, fi my favorite lady? lady? My fair lady, ja. Oh, precies. Higgins, zo heette Higgins. Ik herinner me niet Higgins. En zij was gewoon een bloemiste. En zij kwam daar bij hem. En ze leerde hier alle manieren. Iedereen kende dat, het verhaal. En zij kwam daar en ze wilde gewoon bewijzen van. weet ik wel, van spelletje. Hij wilde haar, van haar. In drie maanden heeft hij van haar een lady gemaakt. Ja, iedereen weet het wel. En ze kwam daar ergens uh, eten. Met, met alle die aristocratie van in Londen. En uh, weet je, dan, uh, dan had ze het eerst een beetje met mooie manie, manieren. En dan begon ze dan even... Uh, dan voelde ze zich opeens... Op haar gemak met, met iemand anders. En ze zegt, ze zegt dan: begon ze te spreken over influenza, eh, over, over griep, dat soort dingen. Uh, zoals in haar buurt, waar ze bloemen verkoop, verkoopt, begon ze dat te spreken, zo dat so, so niet, zo so niet, zo'n so taal, so taal, omdat het is toch haar, ze, ja, het, is, het is niet weg te krijgen. En hoeft ook niet weg te, weg te krijgen te worden. Zo so is Malgoed ook, komt in de, in de Zeerampien, waar gesediem, liefde is en ze wil toch een beetje iets pittigs krijgen wat, wat hij niet wil, niet wil. Het is aan hem niet... Hij heeft het niet nodig. Dus hij moet voor haar nu van boven trekken een beetje programma. Van Arie Hankin, zullen we het allemaal leren. Want zij kan niet zonder uh, dat een beetje dat een beetje dat brutale, een beetje dat voor like, hem is het brutaal Zo maar zij moet het wel lekker uh, pittig iets hebben en hij is gedwongen, dat hij moet het naar haar brengen dat geven want hij, ook, hij heeft ook in zichzelf ook linkerkant dus hij geeft iets van zijn linkerkant, dat is ook gesedim maar wel een beetje een beetje vrouwelijke kant een beetje van dien, din als het ware nog geen dien, maar wel uh, hij moet je haar, haar geven dat is precies hetzelfde wat doet uh, die, wat doet die noekwa dus de eerste fase is dat zij vanuit haar eigen positie, ja, doet als het ware, euh, het, oproep omhoog met haar gvorot, met haar eigen krachten, van dien, van gestrengheid. En ze ramping geeft haar van boven, chassadim. En ze heeft dat nodig natuurlijk om verzachten haar grofheid, als het ware, ten aanzien van hem. Zij is grof natuurlijk. Als bij wijze van spreken dan klimt zij naar hem toe. Want om met hem in contact te komen, om met hem samen te gaan dingen doen, dan moet ze ook dan kracht opbrengen om hoog naar hem te komen. Ja of niet? Om, en, dan, en dan ontvangt zij, dan blijft zij dan, is iets van haar al, al op zijn niveau. Natuurlijk lager, maar op zijn niveau. Op zijn eigen niveau. Als zij daar al eenmaal, eenmaal is, Welke krachten heeft zij dan? Chassadim, ja of niet? Iedereen ziet het, Chassadim, dus niet haar Gvorod. Die heeft zij al, zij heeft die gworot gestrengheid al, als het ware, onder de knieën, op dat moment, wanneer zij daar zit. Zij ziet dat niet meer op dat moment, die gworot. Die heeft ze al verzacht, die heeft ze al door ze rampen heeft ze al, zeg je dat, verbloemd, uh, die, die bedekt zijn, bedekt zijn. Ja, dat is met genade. Ja. Maar nu zit ze dan op zijn niveau, hij heeft niet meer nodig, hij zelf. Zeer Hij zit op zijn eigen, in zijn eigen milieu, van chassadim. Maar zij heeft toch nodig. Wat doet ze dan? Ze gaat op dat niveau, vanaf dat niveau chassadim, ze gaat die chassadim weer nu Omhoog trekken, net zoals zij deed daarvoor met, hoe heet het, met die gestrengheid, ja, met die dien. Ze hebben omhoog gedaan om van zeer aan in liefde, chassadim te ontvangen. En nu zit ze daar in die liefde en zegt ze: Nee, geef me iets, Peters. Ze peter, peter, so. zit met de chassadim, want voor haar is het alleen maar dat uh, leven in Wassenaar is natuurlijk een lachertje. Ze wil toch wel terug doen dan naar. Jordaan, of, ja, of naar Amsterdam naar Jordaan, of ergens anders, of waar ze een beetje gaan leven zien, dat een beetje, dat een beetje, een beetje, ja. bewezen van spreken, so dat, dat we gevoel krijgen wat allemaal is. Dus daar is nu bij de iran opgetrokken, mooi ergens, ja, in de omgeving van Van Wauwstraat van, van naar de Wassenaar. Wat zegt ja? Amerika, naar Wassenaar, onze maxima. Ja, dat... Ja. <laughs> maar, dus, en nu gaat ze dan, well, misschien wel, en dan gaat ze dan nu proberen, vanuit die positie, heeft ze toch wel nodig, dezelfde smaak van, niet slecht natuurlijk, maar om, voor haar is het net zoals, zij ze, ze wordt niet verzadigd alleen door die genade. Ook wij, absoluut niet. Wij ook, wij hebben nodig... De pit hebben we nodig. Klein beetje, maar niet, niet overdreven. Want anders wordt het wel weer... Uh, te veel... te veel. Uh, we kunnen dat niet ervaren. Als er te veel pit, te veel gogma bij ons binnenkomt... Dan zien we niets. Dan wordt het net als zitten we dan in de, in de duisternis. Dus het moet wel een, een, een, met mate gedoseerd naar beneden getrokken worden. Waarbij deel, laten we zeggen, veel is chassadim. En daarin zit uh, een scheutje van van Chochma. Uh, het is dus niet een... Uh, ja, vroeger, mijn vrouw gaf me koffie, uh, soms. En soms uh, op Shabbat, bijvoorbeeld. En soms was het koffie en ik zeg het ik zeg, ik zeg, heb je een scheutje koffie daarin gedaan? Want ze heeft dan de liqueur, liqueur of whis whisky, zo, een scheutje koffie daarin gedaan. Wij moeten het omgekeerd doen, want dat is niet uh, de realiteit. De ware realiteit is natuurlijk dat je kan een scheutje liqueur daarin doen in je koffie. Dat is, dat geeft dan de smaak en dat is, dan krijg je dan is, no, prettig. En dat, uh, niet niet, niet anders, andersom. Ja? Als een als die ook de, Ja, gaan ze weer maanden dus opbrengen? Omhoog, omhoog, mee, ja. Maar dan gaan ze Zee Ranpind ook op mee omhoog? Absoluut, absoluut. Dus natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, Kijk, als die noekwa... komt nu uh, bij Zee ja, op het niveau van Zee ergens, dan natuurlijk haar milieu is ook chassadim. ja of niet? Maar zij heeft nog kochman nodig in haar chassadim. Nu is haar omgeving is chassadim zij gaat weer nu omhoog optrekken met die Hassadim, net zoals zij deed met die, die kvorot ja, met die zware die krachten nu gaat ze weer omhoog met die Hassadim omhoog, opdat in die Hassadim nu uh, hochma binnenkomt want zij is niet in staat mal goed en ook niet Malgoed is niet in staat om, um, om Chogma te ervaren, zonder dat die Chogma ingehuld is in Chassadim, in genade. Ook wij niet. Als wij proberen dan puur, puur naar beneden genot, grof genot naar beneden te trekken, komen wij niet tot licht. Komen tot altijd tot soort zonde. Tot dus zij trekt zich tussen, zij is nu bij zijn ramp in. En dan gaan ze weer man opbrengen, weer gebed, weer omhoog gaat ze dan, hoe zeg ik dat, weer het licht. En daar gaat ze weer katzen al, niet chassadim zoals op haar eigen plaats, wanneer ze was beneden, ja. Toen had zij weer gekregen, welke aankomende licht was van Zeerampin. Chassadim. Ja of niet? Van Zeerampin is het licht Chassadim. Uh, zeg het aankomend licht bij de Benukwa. Maar nu zij opgetrokken naar Zeerampin. Wie is boven Zeerampin? Malgo uit het Bina. Ja, Bina. Maar Bina heeft ook geen, geen, geen, op zichzelf geen, ...heeft geen kogma ge, ge, nodig, ja? Maar, nu gaat, als er een lagere komt naar hogere, dan gaat de hele ladder omhoog. De hele geestelijke ladder trekt ook omhoog. Natuurlijk blijft ook niets verdwijnt in het geestelijke, dus de ladder, standaard ladder, blijft altijd op zijn plaats, ja? Dus de plaats van Nukwa is altijd de plaats van de Nukwa. Maar zij is nu op de positie van Zierampin. Ja of niet? Zij is één trap treden hoger. Dan Zierampin natuurlijk gaat ook weer naar Bina. Ja of niet? Als één trap lager doet dan goed bijvoorbeeld, trekt één trap treden omhoog. Dan Zierampin gaat naar Bina. En Bina gaat waar naartoe? Naar Kochma. Ja of niet? Ja of niet? Ja. En hier is het antwoord. En hier kan dus. Voor het, hier kan dus. Een gogma ontvangen worden. Zie je dat, hoe dat komt? Dat? Uh, Nukwa Gaat eerst. één trap treden omhoog. Okay. Dan is zij waar. In, op de plaats van zeerampin. En zeerampin heeft een kracht van genade, dan ontvangt zij genade als aankomend licht van de volgende, van de volgende traptreden, dat ze dan zeer aanpien. Ontvangt zij dan uh, chassadin, dat heet zegeningen ontvangen, bracha. Dat heet bracha? Dat heet zegeningen ontvangen. Daarom werd ook gezegd van Avra, Avraham, de schepper heeft hem gezegd, Jij zal tot Bracha worden. Jij zal tot zegening worden. Voor, voor de mensen. Want Abraham is. Is Svirach is het. Dus van Zeramp in Svirach is Abraham zijn eigenschap. Wat hij bereikt had. Door zijn geestelijk werk. Is geset. Daarom werd gezegd ook. Jij zal worden tot Braga. Betekent dat. En staat ook daar anders. Dat Al dat iedereen die jou zal zegenen, zal ook gezegend worden en iedereen die jou zal vervloeken, zal ook vervloekt worden, wat betekent dat, iedereen die jou zou zegenen ik kon het nooit begrijpen, niemand, geen rabbi in de wereld, kon mij antwoord geven op, de, op mijn op. <coughs> dat is ellendig hoe je dat en zoge open de ogen wat betekent dat? Dat jij zal tot Bracha worden. Zoals het aan Abraham zei de schepper. De schepper is irampin. De kracht van Zeerampin. En Abraham was een mens. Kracht, ziel. Dat uh, geworden was tot Merkava. Tot, tot een wagen tot een troon, waarin de schepper kon zetelen. Dus, wat, hoe dat betekent? Dat hij is opgeklomen tot Zirantin, tot de gesed, de sfera van Zirantin, qua zijn eigen kracht. Natuurlijk, van, van boven werd het gegeven. Nou, nu, als een mens, als iemand in ziel iets bereikt, blijft het ook eigendom van de hele wereld. Het is, alles iets, als iets aangetrokken wordt naar beneden, dan, is het, dan kan het niet meer kwijt, kwijtgeraakt worden. We kunnen wel natuurlijk de mensen, kunnen we niet zien, minder zien, weet je wel, of we verschillende tijden zijn. Maar eenmaal aangetrokken, hij was de eerste, de enige die deze kracht, geset van zijn had kunnen bekleden. Is dat Bekleden. Dus zit daar van zijn en hij kon het in zichzelf bekleden, betekent dat hij. Net zoals Nukwa kon hij dan die krachten van zijn, laten zeggen, van Gvorot omhoog doen. En dat distrekte tot de geset. Tot de sfera geset van Zerampin. En daarom is de mens, elke mens die dan, uh, uh, laten we zeggen, wat betekent... zegend Abraham. Hoe kan je zegenen Abraham? Ja? Als iemand uh, zegend Abraham, betekent dat jij. Komt door je inspanningen, kom je tot, als het ware, leg jezelf, als het ware, in zijn ziel jezelf, als het ware, als embryo. Dus je vertrouwt, dat is de vader van de mensheid, Abraham. Op die manier, de krachten die, als het ware, jij bent dan op dat moment, verenig je met hem, ja? En hij geeft jou dan, dus jij komt met jouw gebed. En elke mens, ja, Jood of niet-Jood, alle mensen van de wereld staat het ook, dat dik, dik dan, die, jij wordt dan de bracha, de zegening voor alle mensen van de wereld, voor alle tijd. Wat betekent dat? Dat wij met ons gebed komen omhoog, met al onze gword, ja, met al onze weet het, gestrengheid, omhoog, en wij strekken dan naar Hem toe, naar de Sphirage, niet-Sphirage, die kunnen we natuurlijk niet zelf uh, zeggen. Dat, Bekleden, maar wij kunnen bekleden als het ware de ziel van Abraham. Want hij bekleedt, hij is dan de drager van, uh, van die sferagessen, van het, licht het ja. En wij worden dan als het ware, uh, als wagentje gaan we ons aan hem als het ware aansluiten, waarbij hij is als het ware locomotief, zo hebben we dat geleerd. En daarmee, wat doen we dan? dat wij met onze geworot omhoog gaan, omhoog, en hij geeft ons, net zoals de geeft aan Nukwa geeft chassadim, ja, genade. Zo is ook in de zielen, zielen, Abraham geeft dan aan ons, als, wij zijn als maal goed, ja, als Noekwa, en hij is als de want hij bekleed, we hebben gezegd, als een lagere komt, op de positie van een hogere, dan word je als hogere. Als Abraham bekleedt het licht uh, chassadim, gesed bijvoorbeeld, dan is het net wat, we, hebben, wat hebben we dan allemaal gehad van die uh, lampen, lampenkappen. Ja? Dat is precies hetzelfde. Hetzelfde dan binnen mij scheen dan chassadin. Dus als je op, op, optrekt omhoog naar bepaalde traptreden, dan word je net zoals die traptreden. Dus je ontvangt van hetzelfde, hetzelfde licht. Hetzelfde licht. Dan, op dat moment... ...Abraham, het licht wat Abraham... Uh, ...bevatte... blijft zitten. Kijk, het lichaam is... ...natuurlijk, het lichaam is, is, is uiteengevallen. Maar het licht wat hij aangetrokken had... blijft bestaan. Voor heel. En dan kom je daar op dat moment... ...door je welwillendheid... ...kom je dan naar hem toe... ...naar die ziel als het ware geestelijk... ...en hij gaat jou geven dan... Uh, ...in jouw Gvorot ...geeft hij jou dan die chassadim... ...en het geven van chassadim... ...in, in Gvorot. ...is, heet bracha... ...heet zegening te ontvangen... ...heb je dat? ...en wat is dan uh, uh, ja? yeah, de vervloeking? Vloek? Wat zeg je? Ja, degene die jou vloek... ...dat betekent dat wat betekent vloeken dat jij niet trekt omhoog om daar Hasadim te ontvangen. Hoge licht te ontvangen. Maar jij in jouw benarde situatie, jij trekt het licht naar beneden, naar jouw benarde situatie waar, waar jij bent. En dat is crucial, dat is zonde. Waarom? Omdat, stap voor stap, het is stap voor stap, omdat waar Hasadim is. Om, om, ik spreek het. Alle zoger ons altijd. Maar dan als ik, zie ik, wilde het allemaal alleen maar zoger doen. Maar toch wel, ik wist ook niet zo waar Omdat waar, waar, waar, waar zijn ramp in is, zijn chassadin, ja. Genade. Waar genade is, de onreine krachten lusten niets van genade. U? Daarom natuurlijk, dat was natuurlijk een tref. Een en, treffer bij religie natuurlijk was nodig 2000 jaar. Dat men zei ook genade en klaar. Waarom? Als je dan alleen genade zoekt, dan natuurlijk word je ook als het ware beschermd tegen de onreine kracht. Aan de ene kant. Maar jij ontvangt niet de, de, de lichtgochma. begrijpt je? Aan de ene kant is het wel een soort bescherming. En jullie weten waar ik het ook over spreek. genade geloof in, in de naam van die en die, dan krijg je genade. Klopt. Maar dus, dat klopt wel aan de ene kant. Want, dan, want waar chassadim zijn, daar voelt, voelen de ondreine krachten niets. Ja? Alleen, wij zijn niet gemaakt zo, dat wij, onze aard is niet alleen chassadim als we waren alleen maar, uh, onze aard was chassadim, zou dan kloppen helemaal deze religie. Begrijpt u Maar, het is maar één fase, de eerste fase, in het opklimmen van in, in, in, in, in een gestag, uh, opklimmen van die nukwa. Begrijpt u Dus in de eerste fase, klopt het wel, ze, ze klimt als het ware naar zeerampien, ja? Ze ontvangt van hem chassadim, dat is de eerste opstijging. En natuurlijk, die rampen die trekt ook naar, naar, naar Bina, ja of niet? Naar Bina. Hij gaat licht van Bina. is ook chassadin, maar hogere, vorm van chassadin. Nu gaat zij dan, wat gaat zij de volgende stap? Want die Nukwa heeft nodig. Wat gaat zij doen? Zij gaat nu van de positie van die rampen, dan zij is nu omringd met chassadin, ja. Ze gaat die Chazadine als het ware omhoog doen. Ja? Dus, en daarom wordt gezegd linker, linker vijf fingers waarop, uh, waarop weet het, uh, beker staat. Dat is de eerste opstegen. Want ja, eerst uh, in de linkerhand staat het, en als je dat houden bijvoorbeeld bij de Baker houden we dat eerst met twee handen. En dan zetten we de beker naar de rechterkant. Hier houden we, in een, in een hand, in de rechterhand. Omdat, wat betekent dat? Eerst had zij alleen maar weergekatst licht met haar uh, gworot. Om chassadim te ontvangen van zeer ja of niet? Daarna zetten we als het ware naar de rechterkant. En dat is dan rechter, is chassadim. Dus zij gaat dan chassadim omhoog brengen. Als man, als gebed, hè? als uh, uh, poorten naar hogere licht. En daarin komt het licht Gochma. Hoe komt het licht Gochma? Zij, die noekwa die dus doet oproep omhoog vanuit de positie van Zee Rampin, ja of niet? Zee zit nu, ging nu naar waar naartoe? Binnen. Naar Bina. Waar ging Bina naartoe? Naar Gochma. En zeer rampen en maalgoed die afkomelingen zijn qua krachten van Bina. En Bina zit nu in chokma. Dus de Bina die niet nodig heeft Chassadim, zij is nu in chokma. En wij hebben geleerd allemaal de wetten van het Hilal. Een lagere die komt naar een hogere, wordt als hogere. Dus Bina die geen Chochma die geen nodig heeft. Maar als de lagere die glimmen naar haar toe... Mal goed en gebonden naar haar zeeramp in dan komt ze dan omdat de ladder eh, kan niet stukjes een beetje naar hoog een beetje naar binnen, alles komt omhoog dus ook Bina komt dan omhoog stap je naar de volgende sfera, naar Chochma en wordt ze als Chochma ja of niet? en wat zit dan daaronder zeeramp in? En de hogere, een, de, de, de, de, elke hogere, de volgende trap van hogere geeft aan de lagere. Dus zeerampin nu staat waar? In de bina Ja of niet? De maalgoed of noekwa staat nu in zeerampin. Ze is één trap omhoog gegaan. Ja of niet? Zeerampin in de ladder ging, waarom toen ook een trap omhoog. Die staat nu in in Bina ging waar naartoe? Naar Chokma. Nu heeft Chokma Bina, die zit in de Chokma, vanuit haar positie in de Chokma, heeft ze ook nu al kracht om Chokma van haar positie te geven. Ziet u dat? Wat ik jullie vertel is, we zullen zien hoe het hierover daarover. Ik wist niet dat ik het uit kunnen uiten vandaag. Het is, het is je krijgt het nergens. In Israël ze studeren twintig jaar. Mannen komen elke nacht daar naartoe. Waar ik het over heb. Dat hebben ze niet eens. Babu, babu, babu, babu. Klaas Dus wat wij nu leren, onthoud wat ik zeg. Dus die bina zit nu waar? In een chokma. Eenvoudig moet het zijn. En niet taalmoeders en sfeerot waarbij ze zitten zo en denken ze. Het is ergens in de hemel. Het is nu en hier. Dus die bina zit nu in de chokma. En zeerampin zit in de bina, en en is opgetrokken naar zeerampin. Ja of niet? Nieuw. Is het zo so, dat in elke positie moet zeerampin geven aan malhoud? Ja of niet? In die positie zeerampin, wat welke licht kreeg nieuw zeerampin van van, van bina? Kochma, want zij is nu in Kochma. En hij is nu op de positie van Bina. Dus zee geeft aan hem, straalt aan hem een stukje Chogma wat hij kan behappen. Natuurlijk niet van haar eigen gogma. Ja, Mevrouw Thatcher uh, was, een, was een premier. Ja? En overdag was hij dan in weet het, in het parlement, parlement, parlement. Parlement, daar. Met al die heren en allemaal. Met al die pruiken. Uh, en dan komt ze dan. Naar huis met haar dochtertje ontvangt. ziet haar en ze zegt tegen haar dochtertie. Is dat met Thatcher? Zo is ook dit. Zo is ook dit Ook dit, de winna, die nu in Hochmais, is. Die geeft nu aan ze Irantin, die in Binais, Die geeft hem een stukje hoogmaa, natuurlijk op zijn niveau. En niet praat ze met hem van dat haar meisje de seks. Oh, we hebben zo so in parlement. We hebben zo so, mooi gesproken nu over budget. Dat gaat toch niet met haar kindje daarover, met haar meisje erover spreken. Dat geeft haar een beetje chokma, een beetje van haar, wat van toepassing is toch voor dat kind. Zo so is het ook hier. Dus de Bina, die nu in chokma is, die geeft het aan zijn Iran een stukje chokma, maar hij heeft het niet nodig. Hij heeft alleen maar Hassadim nodig. Maar hij heeft zich gecommitteerd qua schettingskrachten. Dat hij moet wel aan zijn vrouw. En nu is hij zijn vrouw. Omdat zo uh, daar hebben ze al een relatie van. Uh, uh, en dan moet hij ook haar geven. Een beetje gog maar. Dus hij dan gaat, dient als doorluik. Doorluik. Voor hem. Doorgeefluik. Om haar te geven, ja, om haar te geven die, dat stukje gogma. Iedereen ziet het? Ja. Het is een enorme stuk wat we hebben nu gehad. En dan, voor de rest, uh, we hebben alleen, dacht het in, ik dacht, ik was wilde net, net zeggen, dat is een tweede gedeelte. Ah, oh, we hebben nog een tweede gedeelte. Dan kunnen we lekker nu met de, met de zoger doorgaan, afmaken, dan hebt u alles voor uzelf, uh, crème de la crème, en de rest, de zoger alleen, geeft ons nog een beetje uh, gogma in de gassen die